12 uur. Het NOS-journaal. Jeroen Tjepkama. Sinterklaas arriveert zometeen in Groningen. KLM zoekt 100 nieuwe piloten en musea verdienen meer door museumjaarkaart. Het weer in een de groot deel van het land is mistig en frisjes bij weinig wind. In het noordwesten en noorden schijnt de zon geregeld en is het 6 tot 9 graden. Geleidelijk trekt de mist op en dan breekt soms de zon door. Het wordt 5 tot 10 graden. Morgen vel bewolkt en soms ook druilerig. We schakelen nu eerst over naar Groningen, want daar is de landelijke Sinterklaas-intocht net begonnen. En als alles goed gaat, komt de stoomboot van Sinterklaas rond half één aan in de Zuiderhaven. Verslaggever Martijn van der Zanden, die is er Martijn. Zijn de Groningers er klaar voor? Nou, ik denk het wel. Ze staan in ieder geval met duizenden langs de kant te kijken. Uh, de, net ging de brug al heel even omhoog, dus even kijken wat er toen aan de hand was. Was er een politieboot die er langs wilde en daarna nog een boot waar een koor op stond. Maar ja, verder, ze zijn hier volgens mij allemaal klaar voor. Even hier twee jongens aan de, aan de kant. Zijn jullie een beetje zenuwachtig? Eh, uh, jawel. En jij ook zenuwachtig? Ja. Ben je lief geweest dit jaar? Ja. Ja, weet je het zeker? Ja. En jij, mag je ook je schoen zetten, denk je? Ja. Nou, kijk, hier is alleen wat te glunderen. En ja, dus in afwachting van Sinterklaas. Die zei het zelf al, als alles goed gaat rond kwart over twaalf, half één. Het is natuurlijk altijd maar afwachten. Want ja, er gaat wel eens wat mis als Sinterklaas in het land komt. Maar uh, uh, de verwachtingen zijn goed hier in ieder Ja, geval, want er jongen. waren wat uh, problemen met de staf, toch? Ja, de staf waren ze vergeten of die waren ze kwijt in ieder geval. Die was in Spanje achtergebleven en daardoor moest de boot terug naar Spanje om die staf op te halen. Want ja, Sinterklaas kan natuurlijk niet zonder staf. Uh, ja, en of dat allemaal gelukt is, nou ja, dat gaan we, dat gaan we straks zien. Dat is spannend. Het wordt dus nog een beetje spannend. Uh, ja, er was natuurlijk de laatste tijd een zwarte Piet-discussie. Zijn er nog demonstranten daar in Groningen? Nou Op ja, de plek waar ik sta, en hier staan duizenden mensen, ik kan natuurlijk niet de hele route overzien, heb ik in ieder geval niks of niemand uh, gezien. Uh, wat we ook weten is dat er in ieder geval bij de gemeente en politie geen vergunningen zijn aangevraagd om te demonstreren. Uh, dus er is geen georganiseerd iets. Ja, het zou kunnen dat er iemand ergens langs de route staat. Uh, maar goed, die, moet zich die laat zich misschien ook pas zien als Sinterklaas daadwerkelijk uh, hier in de haven aanlegt. Dus ja. Uh, ja, het zou kunnen dat er iemand is, maar we hebben nog niemand gezien in ieder geval. En de boot is nog niet in zicht? Nee, de boot is nog niet in zicht. Nee, nee, het is, er ligt een reddingsbootje in de, hier in het water en uh, dat, dat is het. En uh, ik kan twee bruggen ver kijken, maar de boot is nog niet in zicht... dus het is nog even afwachten hier. Dankjewel, Martijn. De Al-Hura-universiteit in Den Haag wordt verdacht van het vervalsen van diploma's... meldt het Openbaar Ministerie. De Islamitische Universiteit zou meer dan 100 bachelor- en masterdiplomas hebben vervalst. in de periode van april 2007 tot en met juli 2010... Het bestuur was vandaag niet bereikbaar voor een commentaar. Dinsdag is de rechtszaak tegen de stichting achter de Alhura Universiteit. KLM heeft op korte termijn zo'n 100 nieuwe piloten nodig. De nieuwe vacatures worden veroorzaakt door twee nieuwe types toestellen... waarmee de KLM gaat vliegen. Steven Verhagen van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, dat moet goed nieuws zijn voor de vele piloten die op de wachtlijst staan... Nieuws, in ieder geval voor ongeveer 100 van die, uh, van die piloten in het uh, komende jaar, anderhalf jaar. Allemaal nodig om uh, de opleidingsgolf binnen uh, KLM op te kunnen vangen. Ja, en uh, het, er zijn dus uh, 100 vacatures. Uh, hoeveel mensen staan er eigenlijk nog op de wachtlijst? Nou, de, de wachtlijst is een uh, heel breed begrip. Uh, er zijn ongeveer uh, 1200 werkloze piloten in, uh, in Nederland, uh, is uh, onze schatting. En bij KLM staan er ook een, staat er ook een aantal op een wachtlijst... die zij zelf al in een zekere vorm geselecteerd hebben. Ja, dus dit is eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat? Nou, die vind ik te, te zwaar gesteld. Druppel op de gloeiende plaat is, is, is het niet. Het is toch wel een significant aantal. Maar het is zeker niet voldoende om dat, om dat stuur meer... aan werkeloze vliegers aan een baan te helpen. Maar het is zeker, zeker goed, nieuws. Ja, maar hoe ziet u de toekomst in voor die mensen... die nog wel op de wachtlijst staan? Moeilijk, omdat, uh, kijk, dit geeft aan dat KLM wel behoefte heeft aan nieuwe vliegers, maar wij hebben ook altijd al geroepen dat de behoefte voor nieuwe vliegers nooit in die mate is uh, zoals er opgeleid wordt. En dat zou meer op elkaar afgestemd moeten raken op, uh, op termijn. Nou, en uh, dit, uh, dit helpt dan enigszins, maar de, de, de, de, de te verwachte aannames voor de komende jaren zullen het moeilijk maken om dat stoel meer uh, weg te werken. Ja, want u verwacht niet heel veel vliegers die met pensioen gaan? Ik verwacht zeker wel dat er nog, nog een aantal een aantallen vliegers met pensioen gaan. Want dit, dit kunnen we gewoon, gewoon uitrekenen. Gewoon, het staat, staat gewoon vast wanneer die mensen met pensioen gaan en hoeveel er nodig zijn. En er zal misschien ook nog wat groei zijn. Maar nog niet voldoende om ook dat aantal wat elk jaar weer opgeleid wordt, inclusief het meer wat er al is, te gaan, te gaan plaatsen en te gaan accommoderen. Ja, nog even terug naar de KLM. Er komen dus 100 nieuwe plekken vrij vanwege die nieuwe types toestellen. Wat zijn dat voor toestellen? De plekken die vrijkomen meer is, is, is meerledig. Dat komt uh, vanuit pensioneringen, dat komt vanuit het vervangen van toestellen. De oude MDL wordt vervangen door een nieuwe Dreamliner binnen nu een enkele jaren. En er zijn wat, wat kleinere vliegtuigen aan de vloot toegevoegd op redelijk korte termijn. En dat maakt dat men nu snel allerlei vliegers moet gaan klaarstomen om die vliegtuigen wel te kunnen gaan vliegen. Met hun, met hun, hun type bevoegdheid. En uh, dat maakt dat je nu een hoop mensen nodig hebt om, uh, om zeg maar zo'n hele opleidingstrein uh, in, in gang te kunnen zetten. Omdat je natuurlijk wel de passagiers gewoon nog van A naar B wil kunnen laten vliegen. En de lijnen niet hoef, wil, wil, strappen, wil strappen. Goed, dank u wel. Het is Steven Vraag van de Vereniging van Verkeersvliegers. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema.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 China wordt de grootste zuivelmarkt die ook voor Friesland Capina aantrekkelijk is. Het Nederlandse product is aantrekkelijk in, uh, in China. Uh, dat is zeker ook de eerste drijfveer waarom uh, Friesland Capina actief is in China. Maar we realiseren ons dat uh, die kant, het, uh, het halen, er niet alleen kan zijn. En als die er moet blijven, moet je ook wat brengen. En onze kennis over melkverhouderij is, uh, is een gouden vinkje om te brengen in China. De HEMA heeft een conflict met zijn franchise -nemers. Er is onder meer ruzie over de prijs die franchisers moeten betalen... voor brood en gebak en over marketingkosten waaraan ze moeten meebetalen. De Volkskrant heeft een brief van HEMA-directeur van Z in handen... waarin hij klaagt over de aanvallende toonzetting... van de vereniging van franchisers en over constante dreigementen... met langdurige en kostbare procedures. De brief is een maand geleden verstuurd. De ruzie tussen de HEMA en de franchise-nemers zou erger zijn geworden... door de dalende omzetten en toenemende concurrentie. Door de museumkaart hebben musea vorig jaar een stuk meer verdiend. Ze kregen 14 miljoen euro extra. De musea trokken met de kaart 20% extra bezoekers. Dat zijn er in totaal 3,4 miljoen. Ook in de museumwinkels en de museumcafés kwam vorig jaar meer geld binnen. De museumkaart kan bij 400 Nederlandse musea worden gebruikt. Er worden elk jaar meer van verkocht. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn vandaag op Bonaire. Het is de vierde stop tijdens hun kennismakingsbezoek aan de Cariben. Willem-Alexander en Maxima praten met onder andere bestuurders en schoolkinderen... en ze bezoeken sociale programma's. Zo zijn ze bij een actie om obesitas terug te dringen. Later vandaag vliegen Willem-Alexander en Maxima... voor hun kennismakingsronde door naar Curaçao. Sport. Voetbal. De nederlaag van Frankrijk in de eerste wedstrijd van de WK-kwalificatie. Playoffs is hard aangekomen. Les Bleus verloren gisteren in Kiev met 2-0 van Oekraïne. Worden dan ook hard aangepakt in de Franse kranten. Correspondent Frank Enoud. Een van de grootste kranten van Frankrijk, Le Parisien zet groot op de voorpagina om te huilen. De rechtse krant Le Figaro schrijft het Franse elftal is knock-out. En de sportkrant L'Equipe zet met koeienletters op de voorpagina alert rouge. Groot alarm voor het Franse elftal. Want iedereen is het erover eens. Het is een schande dat de Fransen hebben verloren van Oekraïne. En er is een wonder nodig, willen de Fransen zich nog plaatsen voor het WK. Ja, dinsdag is de return. Frankrijk moet dus dan met zo'n drie doelpunten verschil winnen om nog naar het WK te kunnen. De al Zelftal is natuurlijk al geplaatst. speelt straks een oefenwedstrijd tegen Japan... en dat gebeurt in België, in Genk. Bas Stigler is daar al aanwezig... want de wedstrijd begint om kwart over één. Dag Bas, waarom zo vroeg? Uh, dat heeft eigenlijk maar uh, één hele simpele reden... namelijk de Japanse televisie. Japan is formeel ook het thuisspelende en organiserende land. Uh, daar is de wedstrijd groot en belangrijk... en die willen dat prime time op de televisie doen. Uh, en een uurtje op acht tijdverschil bestel dus uit je winst... en dan is hier kwart over eens middag. En waarom in België? Omdat Japan, eh, zoals gezegd, thuis speelt en organiserend land is en wel doorhaalt dat een wedstrijd in Japan spelen niet zo handig is. Ook niet voor de Japanse internationals trouwens, want er speelt het leeuwendeel inmiddels ook van in Europa. En die hebben gedacht, nou ja, laten we dan Nederland een plezier doen en zo dicht mogelijk bij de Nederlandse grens een wedstrijd spelen. In Nederland mag dan weer niet, omdat je officieel niet dan in je eigen land mag spelen als je uitspeelt. Dus dan is eh, Genk een optie. Nou ja, Brussel had in theorie gekund. Er zijn er wel meer mogelijkheden geweest, dus koos voor Genk. Ja. Dan de wedstrijd, wat kunnen we eigenlijk verwachten van Japan? Ja, Japan is in de nummer 44 van de wereld. Uh, dat is die, ik een omstreden FIFA-ranking, maar vooruit. Uh, dat is een uh, subtopper in het beste geval. Wel een land dat zich al vier keer op rij geplaatst heeft voor het wereldkampioenschap. daar in 2010 ook gewoon keurig de volgende ronde heeft gehaald. In een pool dus uh, waar Nederland ook in zat. Dus dat is een um, land dat echt wel een beetje geleerd heeft hoe het moet voetballen. Zeker omdat het de laatste jaren eigenlijk continu met Europese of in ieder geval internationale coaches aan de slag is geweest. Er zijn Fransen en Brazilianen en nu een Italiaan aan het roeren. En dat, is een, um, dat heeft eigenlijk toch wel opgeleverd dat die ploeg wat Europeeser is gaan voetballen. En ook wat slimmer en wat verstandiger. Dus de tijd dat je daar met 4-5-0 voorbij liep is wel voorbij. Want normaal gesproken zal Nederland toch wel een, uh, een, een maatje te groot moeten zijn. Ja, want hoe kijkt de Bondscoach van Gaal tegen dit duel aan? Ja, kijk, in algemene zin vindt Van Gaal het plezieriger om te oefenen tegen grote landen. Die wil liever krachtmetingen met uh, nou ja, Brazilië, Italië, Duitsland, Spanje, Frankrijk. Omdat hij vindt dat hij daar meer aan heeft. Dit, en dat benadrukt hij elke keer ook weer, ik denk wel eens dat ongenoegen van mensen binnen de KNVB, uh, zijn duels die toch eigenlijk voornamelijk bedoeld zijn om geld op te halen. Dat geldt ook voor die trip in Azië met Indonesië en China, die oefenduels van juni. En hij houdt er eigenlijk niet van. Dit vindt hij dan nog wel tot daaraan toe omdat het een nou ja, wat ik zei, serieus voetballend land is dat in ieder geval in de top 50 van de wereld staat. Uh, dus daar kun je nog wel uh, het een en ander van leren. Coaches vinden het wel fijn altijd in aanloop naar een toernooi om te oefenen tegen landen uit verschillende werelddelen. Dus je hebt een Aziatisch land, dan Colombia dinsdag uit Zuid-Amerika. En dan wil je het liefst nog oefenen tegen een Afrikaans land. Dan heb je alle stijlen in ieder geval weer even gezien. Ja, en verwacht je nog uh, verrassingen in de opstelling? Nee, die is door Van Gaal bekendgemaakt. Hè. Dus daar uh, is gisteren wat aan veranderd... omdat Martens Indy die zou moeten spelen, geblesseerd raakte. En Van Gaal gisteren al aankondigde dat dan een zou gaan spelen. En het overigens staat vast en is bekend. Dus tenzij dat vanmorgen nog iemand uh, zo hard met het verkeerde been uit bed is gestapt... dat hij er uh, geblesseerd van is geraakt, zou de opstelling vast moeten staan. Goed, dankjewel Bas. En de wedstrijd wordt integraal uitgezonden op Radio 1... straks na het nieuws van 1 uur. Er is verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. Een hele goede middag op de A27 richting Breda. is eerder vanochtend een ongeluk gebeurd tussen Gorkum en Nieuwendijkstad 6 kilometer. Alle rijstrokken zijn weer open. En een vrachtwagen brandt op de A31 vanuit Harlingen naar Leeuwarden. Daarom is de weg dicht tussen Dronrijp en Marsum. Verkeer vanaf de Afzuidijk naar Leeuwarden kan het beste de route volgen via Herenveen over de A7 en de A32. En in Brabant op de A59 vanuit syrix naar Den Bosch staat dus de en Waalwijk 6 kilometer. En aansluitend, tenminste als u naar Kaatsheuvel wilt, staat de file op de N261 richting Tilburg. Tussen Waalwijk en Kaatsheuvel 4 kilometer. Dankjewel Dennis. Nog een keer de hoofdpunten. Sinterklaas komt, als het goed is, over iets meer dan een kwartier aan in Groningen. De KLM heeft op korte termijn 100 piloten nodig. En de musea hebben een stuk meer verdiend door het museumjaarkaart. Tot over het uitgebreide NO-Nationaal, zometeen hier op Radio 1 Argos.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 Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Voordelige zonnepanelen? Er zijn nog een paar plaatsen vrij. Schrijf u nu in op zonzoekdak.nl Profiteer nu van de introductieactie van Zwitserleven maansparen. U kunt eenmalig extra inleggen, naast uw vaste maandbedrag. Kijk op zwitserleven.nl slash Dit is Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel. Een hele goede middag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. 2,5 miljoen euro. Voor dat bedrag heeft Bram Moskowits zijn belastingsschuld kunnen afkopen bij de Belastingdienst. De schuld kan grotendeels betaald worden uit de verkoop van het pand aan de Amsterdamse Gouden Bocht... waar de voormalige advocaat kantoor houdt. Mark Josse, eindredacteur van Argos TV van HUMAN. Hoe heb je die deal achterhaald? Uh, Max, hallo. Uh, ik, ik spreek je hier met je vanaf het VVJ-congres in Zwolle. Ah, juist. Dat, ja, ja dat, is, dat is wel leuk. Volle zaal, Mark. Allemaal, uh, volle zaal, allemaal journalisten om ons heen. Hele goede journalisten, dus dat is heel erg prettig. En onder hele goede journalisten moet je natuurlijk zeggen... je zegt nooit hoe je aan bepaalde informatie komt. Oh, jee. Niet dat het om dit soort documenten gaat. Spijt me, Max. Wat is het belangrijkste nieuws dat je uit deze deal afleidt? Ja, het, het, het, het belangrijkste nieuws is gewoon dat er voor uh, uh, Bram Moscovici iets is geregeld. wat voor de gemiddelde Nederlander niet geregeld wordt. Het gaat om 2,5 miljoen. 2,5 miljoen euro is een enorm bedrag. Als het daarvoor geschikt wordt, dan, uh, dan gaat er een richtlijn in werking. En dat is een richtlijn uit 2011. Die is van zowel uh, de procureurs-generaal als van het ministerie van Financiën. En daar staat in, als je een, uh, uh, een uh, schuld hebt bij de belasting van meer dan 125.000 euro... Ja, die 2,5 miljoen die gaat er natuurlijk ruim overheen... Ja. dan moet die zaak voorgelegd worden aan uh, een zogenaamd overleg. Maar er zit ook het openbaar ministerie bij... Dan moet er strafrechtelijk worden vervolgd met andere woorden. Dan moet er, nou, moet is net iets te hard uitgedrukt. Daar mag nog van afgeweken worden, maar... Dat is heel leuk, er staat in die, in die richtlijn staat... Er zijn gevallen dat het echt totaal voor de hand liggend is... Ik zeg hem even in eigen woorden. Ja. Dat er vervolgd wordt en daar zijn zes categorieën voor. En categorie nummer één, die luidt dat het gaat over uh, voorbeeldfiguren... Mensen die uh, uh, veel in de media komen. En daar worden ook expliciet advocaten worden genoemd. Dus het is, echt, het is heel erg absurd. En ik vind in ieder geval de bewijslast ligt zeker aan de zijde van de, van de overheid. Belastingdienst, financiën, et cetera, et cetera. Om uit te leggen hoe dit in godsnaam kan. Waarom Bram Moscovic anders wordt uh, behandeld dan anderen. Vind je dit een soort klassenjustitie? Nou ja, het is, een, het is een zwaar beladen term, maar uh, uh, het, het, het heeft er alle schijn van. Maar uh, uh, om die schijn weg te werken, uh, vind ik, zou iedereen die op dit moment bij uh, ministeries werkt, bij, uh, bij, bij het ministerie zelf, die zou echt civiel courage moeten tonen en met die verhalen naar buiten komen, dit aan journalisten, journalisten zoals hier in de zaal, dat verhaal vertellen... Dat het echt tot minutieus gereconstrueerd kan worden. Want dit is echt, hier is, hoe, hoe je dit verhaal ook wend of keert, hier is uh, de rechtsstaat in het geding. Het gaat erom dat in gelijke gevallen gelijk gehandeld wordt. Dat is een heel belangrijk principe. En dat gebeurt en, nu niet. En, en, en, ja, en, en dat is echt ernstig, ja. Je, je zei het al, uh, eigenlijk uh, gelden er strengere regels voor mensen die een rolmodel in de ja. samenleving zijn. Voor ja. advocaten en voor mensen die vaak in de media ja. zijn. Nou ja, uh, RTL Boulevard, Pauw en Witteman, waar zat Bram Moskwitsch niet, hè, vaak in de media geweest. Uh, hoe kan het OM hier nou mee akkoord zijn gegaan, denk je? Ja, ik, weet je, ik vind het heel lastig om, uh, uh, om te speculeren, maar wat ik uit die... ...uit die overeenkomst zelf haalt... ...daar staat een hele opvallende... er uh, staat een hele opvallende passage... ...waarin de deel is van een heel, heel fiscaal verhaal opeens... ...ja, Bram, Mos Bram Moscovic verplicht zich hierbij ook... ...om helemaal niets over deze overeenkomst naar buiten te brengen... ...en als een tv-optredens hier niets over te melden. En Bram Moscovic krijgt er natuurlijk voor terug... ...dat hij acht jaar lang allerlei dingen met de uh, belasting heeft mogen uitspoken... ...die nu worden gladgetrokken. Nou, dat is... Dat, nou ja, dat wekt minimaal argwaan. Je bent hier... Uh, op tere bij terechtgekomen bij de voorbereiding... van een uh, uitzending van Medialogica... van Argos ja. TV. Wat, wat, wat ga je nog allemaal verder onderzoeken... aan deze zaak? Nou ja, je ziet, kijk, het is natuurlijk al... Medialogica ten top. Dat zie je al aan die overeenkomst zelf. Het feit dat je voor een bekende Nederlander... met mediapower... zoiets uh, optuigt, dat is al heel bijzonder. Nou, het... het het hele verhaal daarachter, dat, uh, dat, dat, dat verdient nog een hele nauwkeurige uh, reconstructie. En die gaan we maken. En die gaat in het komende seizoen, als Medialogica primetime wordt uitgezonden... Zo. Gaat die, ja, dat, dat, dan gaat hij er zeker komen. Dus uh, nou. Nou, wij gaan elkaar dan nog wel spreken, Max. En denk je dat de politiek... Nog één vraag, Mark. Uh, denk ja. je dat de politiek hiervan wist, uh, de staatssecretaris van Financiën, Frans Wekers... Nou, die is in ieder geval Frans Weekens is politiek verantwoordelijk. En uh, uh, ik, zoals het in dit soort zaken uh, werkt... ...hij hoeft niet bij de deal zelf te zijn geweest... ...om toch verantwoordelijk te zijn. Ik, maar dat, dat moet uitgezocht worden. Dit is een dermate gevoelige zaak dat ik het bijna een slecht management van hem zou vinden... als hij hiervan niet op de hoogte zou zijn geweest. Ik dank je wel, Mark Josten. En we blijven de zaak volgen, uiteraard. En uh, dit was onze speciale verslaggever... vanaf het congres van de Vereniging van Onderzoeksjournalisten in Zwolle. Oké. Okay. Radio 1. Argos. Francesco Neerta, kopstuk van de Italiaanse maffia... werd in september gearresteerd in Nieuwegein... Komen de dinsdag besliste rechter over zijn uitlevering aan Italië? Daar wacht hem levenslang, onder meer vanwege moord. Iedereen blij, behalve de maffia natuurlijk. Of ligt ook deze zaak weer ingewikkelder? Erik Arens boorde zijn Italiaanse contactennetwerk aan. Luister naar zijn spannende verslag. Ik vind dat een belangrijke aanhouding. Als iemand veroordeeld is voor dat soort zware feiten. En je doet dan hier in Nederland die aanhouding. Dat vind ik echt wel een belangrijke aanhouding. Nu weten wij dat die arrestatie toch niet helemaal is gegaan zoals die moest gaan. Kunt u eens vertellen hoe dat is gegaan? Ja, dan weet u meer dan ik. Je bent goed geïnformeerd. Als laatste hoorde u Wilbert Paulussen, hoofd van de landelijke recherche. We spraken Paulussen over de arrestatie van een beruchte Italiaanse maffiabaas... Francesco Nierta, eind september in Nieuwegein. Een groot succes, zo lijkt het. Maar achter de schermen is daar een fixerel over geweest. Dat is opmerkelijk. Want de Nederlandse politie leek de afgelopen tijd... juist voortvarend actie te ondernemen tegen de Italiaanse maffia in Nederland... Hoe staat het met die strijd? Wat ging er mis bij de arrestatie van maffiakopstuk kopstuk Nierta? En dan zijn er ook nog de nieuwe plannen van minister Opstelten voor internationale politiesamenwerking. Daar zijn ze in Italië helemaal niet zo blij mee. il più grave errore che fare Dit is de zwaarste vergissing die Nederland vanuit strategisch oogpunt kan maken. Argos over ruziende politiemensen. Een bloeiende maffia en een minister die bezuinigt. Een doodgewone flat in Nieuwegein blijkt de schuil en werkplaats te zijn geweest... van een van de meest gezochte maffialeden ter wereld. Francesco Nerta, lid van de beruchte Ndrangheta... werd gistermiddag opgepakt in een cafetaria... om de hoek van de plaats waar hij ongestoord zijn werk kon doen in een soborgo di Utrecht. We zijn in Holland. Francesco Nirta, bos van In Holland is in fact Catturato Francesco Nirta, 39 jaar. Aan de correspondent Rob zou bij Rob zijn. ze in Italië eigenlijk blij dat deze grote vis nu gevangen is? Ja, nou, wekelijks worden hier in Italië natuurlijk wel leden van de maffia aangehouden. Maar nog nooit, of zelden worden dit soort grote vissen aangehouden. En Francesco Nirta stond op een lijst van de 10 meest gezochte maffialeden wereldwijd. Ja, men is erg blij dat deze man, naar wie jaren is gezocht, nu is aangehouden in Nederland. Wij kregen in Nederland informatie vanuit Italië dat hij zich vermoedelijk hier zou bevinden. Door een kort maar intensief politieonderzoek is ook vastgesteld gisteren dat hij inderdaad een nieuwe geinde zat. En toen is hij ook aangehouden. Het was groot nieuws eind september, zowel in Nederland als in Italië. De arrestatie van Francesco Nirta, een van de meest gezochte mafiosi uit Italië. Nirta geldt als een kopstuk van de Ndrangheta, de machtige maffiaorganisatie uit de Zuid-Italiaanse regio Calabria. Veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf wegens een moord uit 2007, die weer een wraakactie was voor eerdere liquidaties in de Italiaanse maffiawereld. Nirta bleek zich schuil te houden in Nederland in een galerijflat in Nieuwegein... waar de politie ook nog eens 40 kilo cocaïne... en duizenden euro's aan contanten vond. Nou ja, het was wel even, even schrikken ja, dat het zo dichtbij komt. Hè? En, uh, kennelijk uh, zoeken ze toch uh, orde op... waar ze ogenschijnlijk dan uh, niet, niet meer zo opvallen of zo. Dat beruchte Italiaanse maffialeden zich juist ophouden in Nederland... is al lang bekend. Ook Argos berichtte daar afgelopen jaren regelmatig over. Italiaanse deskundigen wezen er in ons programma op dat de Nederlandse politie en justitie veel meer werk moesten maken van de strijd tegen organisaties als de Ndrangheta en de Camorra. Dat zei Francesco Fogione, oud lid van de antimafiacommissie van het Italiaanse parlement. Het is nodig dat dit soort onderzoeken ook worden gedaan door de Nederlandse autoriteiten want de Italiaanse autoriteiten kunnen dat niet. Die oproep bleek niet aan oren gericht. De politie liet in 2011 een rapport schrijven... over de aanwezigheid van de Drangata in Nederland. De conclusies uit dat rapport waren helder. De indruk bestaat dat in ons land... meerdere leden van de Drangata aanwezig zijn... die een sleutelrol spelen... bij criminele activiteiten van de organisatie. Schattingen van het aantal... lopen uit een van enkele tientallen tot honderd... Het rapport kreeg een vervolg in maart 2012 toen het hoofd van de landelijke recherche, Wilbert Poudersen, in onze uitzending aankondigde dat er een speciale taskforce zou komen om de activiteiten van de Ndranketa en andere maffia-organisaties in kaart te brengen. Kijk wat er moet gebeuren, en dat doen we overigens in zijn algemeenheid op dit moment, is dat wij zeggen van kijk er nou niet alleen als politie naar. Dus als je alleen als politie kijkt naar uh, in dit geval de drangheta... Ja, dan krijg je ook wel weer een beperkt zicht. Dus we hebben inmiddels een afspraak uh, lopen... met uh, onder andere de FIAT, maar ook de Belastingdienst... van laten we nou eens gezamenlijk... Uh, kijken uh, welk zicht we gezamenlijk hebben, dat als we gezamenlijk kijken naar de huidige informatie welk zicht hebben we dan, waar zitten de blinde vlekken en hoe zouden we door onderzoek dat kan strafrechtelijk zijn, dat kan belastingtechnisch zijn, een beter zicht krijgen op uh, hoe deze uh, club uiteindelijk zich in Nederland heeft gevestigd. Dus dan is het niet van de politie of van. Dan is het een overheidscel, uh, om het dan zomaar even te noemen. Of een, of een taskforce. Het krijgt iedere keer dat soort namen. Mm -hmm. Die dan gezamenlijk gaan kijken, dus dan is het van niemand... het is gewoon echt van de overheid, die gezamenlijk gaan kijken... wat voor informatie hebben we... en welke overheidsinterventie... is nou het meest krachtige? En dat vind ik een hele goede ontwikkeling... Hè? dat je als overheid kijkt... naar het, uh, het probleem. Omdat ja. iedere... overheid, ook wij, zitten altijd met... dat we prioriteiten moeten stellen. Dus je kunt... niet alles strafrechtelijk aanpakken, maar strafrechtelijk... is soms niet het effectiefste. Dus hoe kun je nou het meest effectief... zijn in... Uh, in dit geval het beheersen van de drangheta in, uh, in Nederland. De arrestatie van NIRTA lijkt dus een logisch gevolg van de toegenomen aandacht en expertise van de Nederlandse politie voor de Italiaanse maffia. Maar wij horen dat het anders is gegaan. We komen in contact met een bron die meldt dat de Italiaanse autoriteiten woedend waren op de Nederlandse politie en justitie. We krijgen documenten te zien waaruit blijkt dat Italië zelfs een officiële klacht heeft ingediend bij de Nederlandse politietop. Aanleiding is de, volgens Italië, nalatige reactie van Nederland op een Italiaans verzoek om Nierta op te pakken. Uit de documenten blijkt dat de Italianen al twee maanden eerder, in juli van dit jaar, aan de Nederlandse politie hebben gevraagd om Nierta te arresteren. De Italianen waren zo gepikeerd over de Nederlandse nonchalance... dat ze dreigden hun verbindingspersoon op de Italiaanse ambassade in Den Haag... uit protest terug te trekken. Het voorval staat in schril contrast met het beeld... dat politie en justitie afgelopen tijd naar buiten hebben gebracht. In dat beeld erkent Nederland... dat Italiaanse maffiaorganisaties in ons land actief zijn... en dat het er alles aan doet om die voortvarend aan te pakken. Maakt Nederland nu echt werk van de strijd tegen de maffia? Wat heeft bijvoorbeeld de speciale maffia taskforce opgeleverd... die de recherche anderhalf jaar geleden in onze uitzending aankondigde? Die vragen leggen we voor aan Wilbert Paulussen. Als je nu een jaar uh, kijkt, nou, is, is aangetoond, dat hebben we recent ook weer gezien... dat kopstukken van de Italiaanse maffia zich in Nederland uh, verbergen... Het tweede niveau hebben we nu concreter het gebruik van Nederland als marktplaats... waarop ze hun criminele activiteiten plegen. Dat heeft het in ieder geval wel opgeleverd. En het derde plaatje, dat is eigenlijk de volgende stap in ons project... dus die ondermijningskant, die betrokkenheid bij branches, politiek, bestuurlijk. Daar zitten we nu echt in het begin om daarop te gaan verdiepen. Jullie zijn nu ruim een jaar bezig. had dat niet al gebeurd moeten zijn dan? Nou, het is gaande, maar uh, kijk, dit soort criminaliteit om echt het zicht te krijgen en ook echt het bewijs uh, te zien, uh, dat vraagt gewoon wel tijd. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de onderzoeken op het eerste niveau. Ja. Uh, en je kijkt naar de aanhouding van NIRTA. Uh, mm -hmm. Dan heeft ons dat informatie gegeven voor zeg maar, de marktplaats. We hebben daar cocaïne aangetroffen, we hebben allerlei spullen aangetroffen die ons weer inzicht geven op. En dus op dat niveau is het vaak concreter en zichtbaarder dan onderzoek dan dat je het ondermijnende karakter moet gaan uh, aantonen. Dus hoe zit het nou precies met witwassen? Ja. Gebeurt er witwassen? Ja. Zit er betrokkenheid bij legale bedrijvenstructuur? Ja. Hoe zit die betrokkenheid dan in elkaar? Maar dat hebben ze natuurlijk, dat hebben ze verborgen voor ons. Ja. Maar dat kost wel gewoon tijd. U noemde al even de aanhouding van uh, Nierta, Francesco Nierta. Die werd eind september in Nieuwegein opgepakt. Belangrijk lid van de Drangeta. Um, bleek een van de tien meest gezochte criminelen van Italië. Was daar tot levenslang veroordeeld. Kwalificeert u die uh, aanhouding van Nierta is? Is dat nou eigenlijk een aanhouding waar, waar je tevreden mee kunt zijn als politie? Ik vind dat een belangrijke aanhouding. Als iemand uh, veroordeeld is voor dat soort zware feiten... en hij wordt door een land uh, gezocht... Uh, en je doet dan hier in Nederland die aanhouding... dat vind ik echt wel een belangrijke uh, aanhouding. Nu weten wij dat die arrestatie toch niet helemaal is gegaan... zoals die moest gaan. Omdat Nierta eigenlijk al langer in Nederland verbleef... en dat Italië ook al veel eerder bleek te hebben gevraagd... om Nierta aan te houden, maar dat is niet gebeurd... Kunt u eens vertellen hoe dat is gegaan? Ja, dan weet u meer dan ik. Dat weet u niet? Nee. U weet niet dat Neerta eerder zou moeten worden aangehouden... op verzoek van de Italianen? Nou, Niet specifiek. Kijk, ik, hij stond op de lijst. maar Of concreet, ja, dat weet ik gewoon. In juli zou hij uh, moeten worden aangehouden? Nou, zou ik nou moeten vragen... Uh, dit, dit, ik zeg al, wij krijgen afgelopen jaar, kan ik me zo wel drie, vier incidenten herinneren waarin wij dat verzoek krijgen. Ah, maar deze had u wel geweten, denk ik, Netta. Nou. Ik... Kan het niet zijn dat de Italianen eerder alles hebben gevraagd om Nieta aan te houden? Uh, it, dat zou best kunnen. Uh... Kan het ook zijn dat er toen niet is opgetreden door de Nederlandse politie? Dat lijkt mij wel. Uh, dat lijkt mij bijzonder als dat zo is, omdat, nogmaals, hier de lijn is is dat als er een indicatie is dat er een belangrijk lid van de maffia uh, zich hier in Nederland verborgen is... en er is een indicatie op basis waarvan wij achter die schuilplaats kunnen komen... is hier staand beleid, om het maar deftig te zeggen, dat wij, uh, dat wij uh, in actie gaan. Maar nu even in het geval van Neerthe. Ja, Ik weet het gewoon niet. Nee, ik kan er naar speculeren. Ik zou na kunnen vragen. Kunt u dat snel navragen? Uh, dat denk ik wel. Ja, niet niet als dat, dat ding de... aanstaat. Nee, dan, zet ik, dan zet ik hem even op pauze. Ja, ja ik, ik denk dat is een kwestie van een telefoontje plegen. Ja. Zou je dat nu willen doen? Ja, dat wil ik wel doen. Paulussen verlaat zijn werkkamer om te bellen over de aanhouding van Nichten. Even later wordt hij teruggebeld. Dit, dit is mijn zegsman. Oké. Okay. <laughs> Dirk. Opnieuw verlaat Paulussen de kamer om na enkele minuten weer terug te keren. Inmiddels is hij bijgepraat over de gebeurtenissen in juli... en de klacht daarover van de Italianen. U bent goed geïnformeerd. U heeft gebeld. Ik heb gebeld, ja. ja. En wat is uw vraag precies? Nou, U zou uitzoeken of het klopte dat de Italianen... al in een veel eerder stadium hadden uh, verzocht... om neer te aan te houden in Nederland. In juli van dit jaar is er een uh, poging geweest om hem inderdaad aan te houden. En dat is toen niet gelukt. Paulussen is bijgepraat. Hij herinnert het zich weer. En hij herinnert zich ook de klacht van de Italianen. Hoe vaak gebeurt dat eigenlijk, zo'n klacht? In de drie jaar dat ik hier zit... is het de eerste keer dat er echt dan ook geklaagd wordt. Ja, ja. ja. Dus er moest kennelijk wel iets voor zijn gebeurd... voordat de Italianen uh, aan de bel zouden trekken... Ja, ik weet niet waarom ze dat precies gedaan hebben. En ik weet ook niet hoe die beeldvorming ontstaan is, waarom, waarom wij hier niet op uh, geacteerd hebben. Terwijl wij gewoon in het werk een afweging hebben gemaakt van nou hier, hier, hier zien we onvoldoende uh, brood in om uh, dit uh, uh, verder op te pakken. Paulus bevestigt dus dat Italië al in juli aan de Nederlandse autoriteiten heeft gevraagd om NIRTA te arresteren. Dat Nederland Nerta toen niet heeft gearresteerd omdat er, volgens Paulussen, te weinig aanknopingspunten waren om in actie te komen. En hij bevestigt dat Italië daar een officiële klacht over heeft ingediend bij de Nederlandse politietop. Paulussen snapt de gevoeligheid wel bij de Italianen. Er is een groot belang bij Italië. Dat snap ik ook. Daar voel ik ook in, uh, mee. Uh, dus er zijn enorme belangen. In dit geval ook voor Italië. Dat zo iemand uiteindelijk uh, aangepakt wordt. Hè. Dus, ja. uh, dus ik snap dat wel. Als dat dan niet lukt. En er wordt ergens een beeld. Uh, dat we het geen prioriteit hebben gegeven. Dan snap ik ook wel dat het even gewoon uh, schuurt. Ja. Maar... Uh, Vervolgens kijken we weer naar de dag van morgen en dan komt er weer een nieuwe kans en dan pakken we hem gewoon op. Kun je zeggen dat op dat moment de relatie enigszins verstoord was tussen Nederland en Italië? Nou, zo groot wil ik het niet maken. Ik bedoel, wat ik zei in, in operaties hè, die over heel de wereld gaan tussen politici, ja, schuurt het wel eens omdat het niet altijd 100% loopt. Maar ja, wij hoorden dat, dat zij zelfs hebben gedreigd om hun eigen liaison terug te trekken. Nou ja, goed, dat heeft die informatie die ik niet heb. Uh, uh, kijk, wij hebben het wel serieus genomen, zo'n klacht. Natuurlijk, als er geklaagd wordt, dan, dan kijken we er altijd serieus naar. Maar ik heb hem nooit zo groot gemaakt dat het, uh, dat het de verhoudingen zou schaden. Daar heeft u ook van Italiaanse kant niks van gemerkt? Ja, ik heb die brief gezien. En ik, heb, ik, heb, ik heb die klacht brief? gezien. Ja, dat was een klacht. Uh, dat was, uh, uh, uh, dus die heb ik, die heb ik gezien. En uh, daarin zeiden ze dat ze niet blij waren. Ja. Ja. En wij hebben achteraf uh, van ze te horen gekregen... dat ze nu snappen waarom het zo gelopen is. En dat ze nu enorm blij zijn met de aanhouding van Nyrta. Het, ja, ja. het was toen gewoon niet mogelijk. Ja. Maar die klacht, die klopt? Dat, die klacht klopt niet. Dat zij daarover geklaagd hebben, dat klopt wel. De klacht klopt niet, al dus de recherche. Maar dat de Italianen hebben geklaagd, dat klopt wel. In elk geval opent justitie geen strafrechtelijk onderzoek... naar Francesco Nirta. Nederland wil hem zo snel mogelijk overdragen aan Italië... waar hij een levenslange celstraf moet uitzitten. Het Openbaar Ministerie heeft laten weten... wel een strafrechtelijk onderzoek te beginnen... naar de vier verdachten die samen met Nirta werden opgepakt. We leggen de feiten voor aan Jeroen Rekhoer... justitiewoordvoerder van de PvdA in de Tweede Kamer... en oudrechter... Dat vind ik een zorgelijk bericht. Ik neem direct aan dat het eerste verzoek van de Italiaanse justitie te beperkt was. Je krijgt de meest vreemde rechtshulpverzoeken en die zijn lang niet altijd goed of volledig of er ontbreekt wat. Wat je dan vervolgens verwacht, in die gevallen waarin een zaak prioriteit heeft... en de Rangetta in Nederland heeft prioriteit, dat hadden we immers afgesproken hier in de Kamer is dat de Nederlandse justitie en politie dan actief naar de Italianen gaan... en zeggen, mooi dat jullie iemand op de korrel hebben. Dit is niet voldoende. Hoe gaan we dat oplossen? Hebben jullie meer? Dus dat je actief aan de slag gaat om dan zo'n rechtshulpverzoek wel in orde te krijgen. En wat ik in uw verhalen hoor, is dat Nederlandse justitie op de handen is gaan zitten. Nee, is niet genoeg. Punt. Klaar. Nee. Ja, ik snap dat je daar geen vrienden mee maakt in Italië... maar dat vind ik nog eigenlijk minder belangrijk... dan je, wat je ook niet doet, is de drang het daar in Nederland aanpakken... terwijl je het op een presenteerblaadje gekregen hebt... In Italië lijkt sinds de arrestatie van Nierta ineens alle kou uit de lucht. Magistraten die ons officieel te woord staan... zeggen niets over de Italiaanse boosheid te weten... of willen er niets over kwijt. Integendeel, politie en justitie komen bijna woorden te kort... om de geweldige samenwerking met Nederland te benadrukken. Zoals Nicola Gratteri. Officier van justitie in de Italiaanse stad Reggio Calabria en een van de bekendste bestrijders van de drangeta. Wat de zaak Nierta betreft is er sprake geweest van een geweldige samenwerking. Zowel met de Nederlandse collega in Rome... als met de Nederlandse politie en justitie. Juist dankzij deze fantastische beschikbaarheid en samenwerking met Nederland... was deze aanhouding mogelijk. Dus ik hoop dat er in de toekomst dezelfde mate van samenwerking zal zijn, die nog nooit zo constructief en coöperatief was als deze keer. Ook hoofdofficier Federico Caffiero de Rao... zegt uiterst tevreden te zijn over de arrestatie van Nirta. Volgens hem was de vangst minder groot geweest als de Nederlandse politie eerder had opgetreden. Mentre era finalizzato solo alla cattura di Nirta. Terwijl de actie alleen gericht was op de arrestatie van Nirta, leidde ze ook tot de inbeslagname van zeker 40 kilo verdovende middelen... en de arrestatie van een andere Italiaanse verdachte... en enkele Marokkanen die bij hem waren. Toch liggen er nieuwe hobbels in het verschiet. Hobbels die volgens kenners grotere gevolgen hebben voor de internationale politiesamenwerking dan de late arrestatie van een voortvluchtig maffialid. Zoals ik u toezegde in het algemeen overleg met uw Kamer, informeer ik u over het beleid in zaken liaison officers van de politie als een van de instrumenten voor internationale politiesamenwerking. Zo begint de brief van minister Ivo Opstelte aan de Tweede Kamer van 9 oktober. Opstelten maakt daarin bekend dat hij het systeem van internationale politie-samenwerking drastisch wil veranderen. En dat heeft enorme invloed op de relatie tussen politie en justitie in Nederland en Italië. Ook dit vind ik een zorgelijk punt. Ik kan me ook voorstellen dat de Italianen daar enorm teleurgesteld over zijn. Tweede Kamerleden Jeroen Recour van de PvdA en Peter Oskam van het CDA. Zij zijn uiterst kritisch over de plannen van Opstelten. Die gaan met name over de inzet van zogeheten liaison officers. Een liaison officer is een verbindingspersoon van de Nederlandse politie en justitie. Hij vormt in het buitenland de schakel tussen de autoriteiten in Nederland... en het land waar hij of zij is gestationeerd. Nederland heeft op dit moment ongeveer twintig liaisons van de politie... en twaalf van de marechaussee. Ludo Blok was zo'n liaison in Moskou. Van 1999 tot en met 2004. In een mooi Nederlands woord is een liaison gewoon een verbindingsambtenaar. Uh, Politieliazends zijn namens de politie van hun land geplaatst... Uh, meestal op een ambassade in een, in een ander land... ter bevordering van de politie-samenwerking. En dat heeft een formele kant. Dat betekent dat uh, hij uh, zorgt dat rechtsopverzoeken op de juiste plaats komen. Zorgt voor de informatieuitwisseling. Maar kijkt ook naar criminele trends die in dat land plaatsvinden of die daar, zich daar ontwikkelen en die mogelijk van invloed zijn op het Nederland. Het werk heeft tegelijkertijd een hele grote informele kant. En dat is dat die informatieuitwisseling pas goed tot stand komt... op het moment dat je menselijk contact hebt, dat je onderin contact hebt... en dat je elkaar vaak ziet. Hmm. Alleen maar het heen en weer sturen van papier, dat gaat uiteindelijk niet, niet werken. Dat is ook uw ervaring als oud -leer. Dat is absoluut mijn ervaring. Je moet mensen persoonlijk kennen voordat ze je vertrouwen. Uh, en ze dus ook wat gevoeligere informatie met je, met je willen delen. Je moet in dialoog zijn. Een van de belangrijkste taken van een liaison is volgens Blok... dat hij of zij ervoor zorgt dat Nederlandse verzoeken om rechtshulp... bijvoorbeeld het arresteren van een verdachte van drugshandel... in andere landen snel en soepel worden ingewilligd. Want het feit dat je een verzoek stuurt wil nog niet zeggen dat het ook uitgevoerd wordt. Je wil niet dat het onder op de stapel komt, maar je wil dat het bovenop de stapel komt. En het is een steeds een concurrentieslag dan met andere rechtsopverzoeken of zo? Ja. Ja, ja. Uiteindelijk moet elke politiedienst moet prioriteiten stellen. Want er is altijd meer vraag dan er capaciteit is. Dat geldt dat is, niet alleen voor Nederland. Dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt over de hele wereld. Daar, daar liggen stapels en ook uh, lokale zaken. En als ik lokale politiecommandant uh, ben... Ja, dan gaan mijn lokale zaken uh, gaan natuurlijk eigenlijk voor. Ja. Tenzij er een liaison is die zegt van... ja, luister. Uh, als jij dit doet, jij hebt nog een verzoek naar Nederland liggen... dan zorg ik dat dat op de juiste plek komt. is Zo... handjeklap. Ja, dat, ik, met een mooi woord, dat, heet, dat is gewoon een reciproke relatie. Ja. Voor wat hoort wat. Samenwerking. En die vorm van samenwerking... wil minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... nu ingrijpend veranderen. Vooral in Europa. De plaatsing van een liaison officer... is een relatief zware en ook een kostbare voorziening. Daarom streef ik naar een evenwichtige, doelmatige inzet van de middelen... die specifiek beschikbaar zijn voor de plaatsing van liaisons. Dit betekent dat ik de inzet van vaste liaisons in de Europese landen... de komende jaren zal afbouwen. De zes liaisons die in diverse Europese landen zijn gestationeerd... worden vervangen door drie flexibele of rondreizende liaisons. En door Europol het samenwerkingsverband van politiediensten binnen de Europese Unie. Dat is gevestigd in Den Haag. Het is mijn voornemen om in de eerste helft van 2014... een bezoek te brengen aan een aantal Europese landen... in het kader van de internationale politiesamenwerking. Ik wil daarbij ook uitleg geven over mijn beleid ten aanzien van politieliazons... en een landsbreken voor het meer benutten... en daarmee in positie brengen van Europol. Maar dat zal voor de minister nog een hele klus worden wanneer hij volgend jaar Rome aandoet. In de plannen van Opstelten wordt de liaisonpost in Italië volgend jaar al opgeheven. En onderzoeksrechter Nicola Crateri hoeft geen bedenktijd om te weten wat hij daarvan vindt. Dit is de zwaarste vergissing die Nederland vanuit strategisch oogpunt kan maken. De verbindingsmensen op de ambassades in de wereld zijn essentieel en zeer waardevol voor de strijd tegen de maffia. Juist nu men het heeft over de globalisering van de maffia, juist nu men het heeft over de Italiaanse maffia die de wereld domineert, is het wegnemen van deze mensen een aanzienlijke tegenslag in de strijd tegen de maffia. Hier op de Nederlandse ambassade in Rome zijn twee uitstekende Nederlandse mensen... met wie we voortdurend samenwerken. Het zijn zeer professionele eerste-klas personen. Als die er niet meer zijn, bewijzen we de maffia een grote dienst. We gaan naar Rome. We hebben een afspraak met de hoogste maffiabestrijder van Italië. De nationale anti procureur Franco Roberti. We spreken hem op zijn kantoor in Rome en leggen hem de analyse van criteria voor. Bewijst Nederland de maffia inderdaad een grote dienst als het zijn liaison terugtrekt uit Rome? Maar die qualunque cosa indebolisce sia pure minimamente l'azione di contrasto è obiettivamente un regalo alle mafie. Kijk, alles wat de strijd ook maar een beetje verzwakt is objectief gezien een cadeau aan de maffia. En we kunnen het ons uiteraard niet permitteren om zo'n cadeau te geven. Roberti benadrukt het belang van liaisons. En we moeten nog maar afwachten of Europol die functie even goed kan uitvoeren. Europol we zouden in de praktijk moeten zien... of Europol het terugtrekken van de liaison-officers kan compenseren. Maar ik wil iedereen er wel aan herinneren... dat de liaisons de afgelopen jaren een heel belangrijke rol hebben gespeeld... in de strijd tegen de internationale maffia-organisaties. Dus voordat je ze terugtrekt, zou je daar goed over moeten nadenken. Het lijkt op het eerste gezicht een weinig opzienbarende maatregel... Maar ook Nederlandse kenners, zoals oud-liaison Ludo Blok... menen dat de gevolgen ingrijpend kunnen zijn. Blok promoveerde in 2011 op een onderzoek... naar de gevolgen van Europese regels voor internationale politie-samenwerking. En keek daarbij onder meer naar het werk van liaisons. Hij voerde ook de redactie over een wetenschappelijke uitgave... over politie-liaisons, die eind deze maand verschijnt. Het, het systeem van liaisons bij Europol is daadwerkelijk anders dan in een bilaterale samenwerking. Wat, wat, wat, hoe het bij Europol werkt is dat alle verschillende landen... zowel EU-landen als een aantal niet-EU-landen... Een, een eigen desk hebben. De Nederlandse desk heet de Dutch desk... en de Franse desk heet dan de, de French desk en het simpel. Um, dus een verzoek van de nationale opsporingsdiensten... gaat naar hun eigen desk toe. Die overleggen dat met de desk van het land waar het uh, naartoe moet... of met landen waar het naartoe moet, als het meerdere landen zijn... En uh, nou, die sturen het vervolgens naar hun eigen uh, diensten en gaat dezelfde route weer terug. Dus er zit, altijd, er zit nog altijd een extra schakel tussen. Um, maar het is ook een, een veel minder direct een persoonlijk contact. Je hebt niet een direct contact met de opsporingsdiensten in dat betreffende land. Kunt u uitleggen, waarom is dat belangrijk? Uh, het is belangrijk dat je mensen persoonlijk kent, omdat het vaak over sensitieve zaken gaat. De zaken die via een liaison lopen, zijn zaken die uh, vaker... Complexe, wat complexer van aard zijn, die spoed hebben... of die, die sensitief zijn in de zin dat er mogelijk corruptie bij betrokken is... of uh, het gewoon hele grote zaken zijn die media-aandacht hebben. Op het moment dat je iemand niet persoonlijk kent... Uh, ga je een sensitieve zaak zomaar op de vak zetten... en ergens aan iemand toesturen. Nee, dat, dat doe je niet. Je weet niet waar het uitkomt. Dus je wil mensen persoonlijk kennen. Je wil ook niet zozeer omdat je anderen niet zou vertrouwen... maar je wil ook weten dat er ook daadwerkelijk wat mee gebeurt... en dat het juiste ermee gebeurt. Opmerkelijk is dat ook onder opsteltens eigen ambtenaren... enige onzekerheid lijkt te bestaan over de maatregel. Argos beschikt over een interne brief uit december 2011... van directeur-generaal Schoof van het ministerie van Veiligheid en Justitie... gericht aan het hoofd van de landelijke eenheid van politie Patricia Zorko. Topambtenaar Schoof schrijft daarin dat hij het toenemend benutten van Europol en het inzetten van flexibele liaisons steunt, maar meldt vervolgens... Daarbij wil ik u meegeven dat het terugtrekken van liaisons uit Europese posten... niet dient te gebeuren dan wanneer u verzekerd bent... van een adequate samenwerking met de betreffende Europol-disc. Blijkbaar vindt het eind 2011 in elk geval niet vanzelfsprekend... dat de contacten via Europol soepel zullen verlopen... Ook in het parlement stuiten de plannen van opstelten op weerstand. Met name bij Jeroen Recour en Peter Oskam. De justitiewoordvoerders van de PvdA en het CDA in de Tweede Kamer. Zowel Recour als Oskam is kenner van de materie. Want beide werkten lange tijd bij justitie. Recour als rechter, Oskam als rechter, officier van justitie... en vicepresident van de rechtbank in Amsterdam. Ja, ik maak me er grote zorgen over. Die leerjezens hebben een hele belangrijke rol. Met name de één-op-één contacten binnen, de, de, binnen die thuislanden, zeg maar. Uh, die zijn heel belangrijk. Ik weet dat ook als coördinerend rechtercommissaris in Amsterdam. We hadden veel rechtshulpverzoeken. Dat betekent dat wij onderzoek doen in het buitenland. En daar heb je natuurlijk die rechters in Roemenië, in Bulgarije en in Italië heb je voor nodig om daar naartoe te kunnen gaan. Zij moeten dat organiseren, ons faciliteren. Mm -hmm. En ja, juist de landen waar geen liaison was of uh, waar een gedeelde liaison was, daar liep dat niet goed. Ik kan me voorstellen uh, dat je zegt, nou de manier waarop we dat nu doen is niet efficiënt. Uh, en dat je dat op een andere manier organiseert. Maar wat je wel moet organiseren is dat mensen elkaar kennen en elkaar vertrouwen. Europol werkt nog niet voldoende op die manier. Dat je daarin investeert om het beter te krijgen is goed, maar laten nou we dan niet de bestaande middelen afbreken. Nou, er is veel uh, criminaliteit vanuit Italië. Uh, ...naar Europa. Daar zijn soms Nederlanders bij betrokken. Er zitten ook Nederlandse mensen in de gevangenis. Italië is een maffia-land bij uitstek. En uh, we hebben natuurlijk uh, heel veel zaken in Nederland al gezien... ...waarbij ook Nederlanders of Italianen die in Nederland wonen... ...een, uh, een rol spelen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat daar wel een uh, liaison komt. Ik zou kunnen leven met Europol als Europol kan garanderen dat ze dat goed doen. Maar ik ben gewoon bang dat heel veel landen rechtshulpverzoeken naar Europol sturen. Dat ze met een stapel naar de Italianen komen. In Nederland is het al heel lastig om getuigen bij de rechtercommissaris te krijgen. Laat staan in Italië. Laat staan dat dat moet aansluiten op de agenda van de Nederlandse rechter, de Nederlandse advocaat en de Nederlandse officier van justitie. Mm. Nou, dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt voor al die Europese landen. Dus er is een heel gedoe omheen En die Italianen die willen eigenlijk alleen maar meewerken als ze daar geen gedoe mee hebben. Dus, dus als die Nederlandse liaison dat allemaal uh, uitkoudt... en voorbereidt en uitzoekt, nou, dan zullen ze zeggen... prima, we faciliteren dat. Maar als het te veel werk wordt... Ja, dan, neem, dan, dan is het een soort aanslag op dat Italiaanse rechtssysteem. Waarbij de Italianen dan zullen zeggen... Nou, we zullen niet zo hard lopen. Dus het gaat echt ten koste van de doorloop daar, het gaat ten koste van de slagvaardigheid. Het is jammer, want deze minister zegt altijd... dat hij voor daadkracht staat. Dus het is echt een, uh, ja, een verkeerde keuze. Er valt nog iets op aan het plan van opstelten. In zijn brief aan de Kamer schrijft de minister expliciet dat de maatregelen niet zijn ingegeven door bezuinigingen. Maar uit de interne brief uit 2011 van Opsteltens ministerie blijkt dat geld wel degelijk een rol heeft gespeeld. Vooral omdat een ander ministerie, het ministerie van Buitenlandse Zaken, kosten doorberekent aan veiligheid en justitie voor het gebruik van werkruimte door liaisons op de Nederlandse ambassades. Topambtenaar Schoof schrijft het hoofd van de landelijke eenheid van de politie letterlijk... De gevolgen van de door u genoemde mogelijk doorberekende bureaukosten zullen in 2012 duidelijk worden. Mogelijk leiden deze extra kosten tot een inkrimping... van het aantal politie vanaf 2012. PvdA Tweede Kamerlid Jeroen Recour. Ja, In eerste instantie... Uh... Ga ik ervan uit dat de minister heeft gekeken hoe je zo efficiënt mogelijk de liaison officieren uh, kan inzetten die we hebben. Want dat is een kostbaar, in die zin gaat het over geld. Het is een kostbaar instrument. Um, vervolgens lees ik in die tweede brief, die u uh, zojuist voorhoudt, dat uh, uh, buitenlandse zaken ook kijkt naar waar ze geld uitgeven. En kennelijk geven ze een deel uh, van hun geld uit aan die politielier soms. Dus zegt bu zeg buitenlandse zaken, uh, weet u wat, justitie, uh, dat is niet onze kerntaak. Dat is jullie kerntaak, dus betaal er ook maar zelf voor. CDA Tweede Kamerlid Peter Oskam. Nou, dat betekent dus uh, diplomatiek gezegd, hè, want het, is, uh, het zit toch een beetje in de diplomatieke dienst, uh, dat het gewoon een ordinaire bezuinigingsmaatregel is. Dus betekent ook dat de brief van 9 oktober van de minister van Justitie, uh, dat die niet juist is. Dus het is een keulverhaal. En ik zal zeker ook, naar aanleiding en van deze uitzending... en van die brief die inmiddels is gevonden... daar vragen over stellen bij de verantwoordelijke minister. Tot slot, Franco Roberti, de hoogste maffiabestrijder van Italië. Dit is een manier om te bezuinigen. Maar ik geloof dat men op de strijd tegen de maffia niet moet bezuinigen. Als het een prioriteit is, moet je de uitgaven niet beperken... Je doet wat nodig is om de strijd steeds effectiever te maken. In dit geval kan de bezuiniging veel hogere kosten tot gevolg hebben, namelijk kosten voor de effectiviteit van de strijd. De strijd tegen internationale maffia-organisaties... zou voor elke Europese regering prioriteit moeten zijn. La lotta alle mafie transnazionali dovrebbe essere la priorità di ogni governo europeo. En u hoorde een reportage van Erik Arends, Angelo van Schaik, Cecile Landman en Kees van der Bos. De techniek lag in handen van Alfred Koster. Als u de reportage terug wilt horen, kan dat via de site www.vpro.nl slash Argos. En daar kunt u zich ook abonneren op de Argos-podcast, de Argos-nieuwsbrief. En u kunt trouwens ook vriend van Argos worden op Facebook en ons volgen Twitter. Nou, dit was Argos. Volgende week zijn we er weer met een onderzoek naar achtergronden van het nieuws... en zaken die in het nieuws zouden moeten zijn. Straks niet tross in bedrijf, met, eh, maar langs de lijn met de oefeninterland Nederland-Japan... die vanaf kwart over één gespeeld wordt in het Belgische Genk... met Sim de Jong als spits. Verslaggever zijn Jack van Gelder en Bas Dichler. Goeie zaterdag. Tot vanaf kwart over twaalf in de perstribune... Vertelt tv-presentator Ewout Genemans over zijn programma met echte penose. Mijn doel is om echt een kijkje in het hoofd van zo'n crimineel te nemen... en het te proberen te begrijpen. oud voetballer en trainer Jan Eversen praat over fouten maken op en naast het veld. Hoe het in de voetbalwereld werkt is anders dan in het bedrijfsleven. Daar kan je zoveel fouten maken, dat weet niemand. En Paul Haarhuis over zijn strijd voor en met de nieuwe generatie tennissers. Op het moment dat je baan stapt wil je winnen. En baal je vreselijk als je verliest, maar vijf minuten na je tijd... zit je zelf in een lokker een biertje drinken. Met die gast. De perstribune. Morgen vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Kijk nu op dtg.nl. DTG, goed gevonden. Hey, goed nieuws. Londen is binnen. Ja? We moeten over twee maanden leveren. Oh, geweldig. Maar hoe zorgen we dat we ook betaald worden? Moeten we een buitenlandse rekening openen? Joh, we gaan toch allemaal over op CEPA, toch?